Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Knopertvaanplein en afrit Oud-Beierland 2 kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 nog zeker doen. Ik hoor, je, ik hoor je zeggen, ga je gang. Uh, daar. Nou, uh, dat, uh, dat zullen we zeker doen. Uh, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Het is vandaag zaterdag 1 maart. Uh, een beetje al gehoord. De techneut van vandaag is uh, Daan Lefferts voor het eerste uur en ik denk die tweede uur Thomas de Jong. Dus dat, uh, andersom, andersom. Nou, uh, in ieder geval de redactie wordt verzorgd door uh, Gerry Rutte en Gert van Kuik. En Don de Grebber, Goedemorgen, goedemorgen. Jaap Koper. Ja. is uh, Sinds lange tijd weer eens een keer mijn buurman. Oh, het Hartstikke is, wel, leuk, het ja. is wel, wel een tijdje terug, ja. ja maar goed, tijd, uh... <laughs> het is ook uh, de derde keer dat ik weer, uh, weer eens uh, antwoord uh, mee mag uh, presenteren. En dat gaan we dan ook uh, zeker doen. Nou, uh, Don, wat gaan we ja, doen? Wij, uh, en hij zit al aan tafel, gaan straks praten met de mens achter de ondernemer. En we gaan praten met uh, Jacques Balkenende. Niet over de Bruna, maar over Jacques Balken. Ja. Dan in uh, daarna met uh, Lana Lemmers. En dat uh, gaat over de participantenavond waar de VVV haar plannen voor 2014 uiteenzet. En ja, het zal dan onder andere ook gaan of heeft hebben gegaan over het merk Zandvoort. En de uitreiking van prijs door de burgemeester van de meest klantgerichte ondernemer in Zandvoort. Nou, dan kijk ik ook wel tegenover me. Ik weet niet of hij ook klantgericht is, maar misschien krijgen we het antwoord wel. Ja, dat is zo. En we sluiten het eerste deel af van de ochtend uh, met twee gasten van de Meij, de kinderburgemeester, die dan al bijna een week in functie is. waar hij is hoe ze dat gevonden heeft. En met Gert van Kuik, want we krijgen een uh, geheimzinnige... Klant. ja mystery shopper. Nou, in de tweede uur dat laten we eventjes uh, voor wat het is. Want anders gaat het allemaal weer van de spreektijd af van uh, de gasten tegenover ons, Jaap Balken. Goedemorgen. Goedemorgen Jaap. Ja, want het was uh, een uh, lekker begin op uh, zaterdagmorgen, Dion Warwick. Zit jij soms ook nog wel eens een plaatje op, uh, op een uh, zaterdag of een zondagmorgen? Nou, zelden. In de auto hè. In de auto? auto lekker meezingen, meegalmen en... de. En thuis uh, ja. staat ook de radio vaak aan. Ja. Toch wel. Ja. Maar dan toch wel een beetje meer Nederlands Niet taal. in de zaak, want dan moet je meteen Buma richten. Uh, ja, in taal, de zaak man. hebben we ook muziek, ja. ja, ja maar we mochten het niet over de zaak Buma. hebben. <laughs> nee, maar goed. Uh, nou, maar, maar je bent ben wel, wel achtergrondmuziek. Ja. Ja. Want okay. zonder muziek kan ik niet werken. Nee? nee. Uh, wat voor, uh, speelt het dan een rol in je leven of... Ik wil gewoon muziek omheen hebben. Het ja? maakt me nog ineens zoveel uit wat voor muziek, maar uh, ja. daar voel ik me prettig bij. Ja. ik, ja. Ja. Ja. Ja. we zouden het over jou zelf hebben. Ja. Uh, we beginnen. Wa waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid? Uh, ik ben geboren en opgegroeid in uh, Lissen. Er uh, is dus een echte Lissenaar, zeggen ze dan. Hmm. En in 1957 geboren, dus dan mag je zelf gaan rekenen. Ja, ja. Nou, dan ben ik al. Weet uh, <laughs> ja. ik het al? Ja. Goed, daar ben je naar school gegaan, jeugd doorgebracht? Ja, jeugd doorgebracht, naar school gegaan. Uh, daar ben ik op mijn zeventiende gaan werken bij een uh, automobielbedrijf op kantoor. En daar heb ik het twintig uh, jaar uitgehouden. Twintig jaar, ja. ja. ja. En daar, uh, ja, daar kwam een situatie dat er familie in de zaak moest. Dus er moesten twee mensen weg, waaronder ik zelf. Met pijn in het hart weggegaan. Ja. Uh, precies een jaar thuis gezeten en 1 februari 1996 ben ik hier in Zandvoort begonnen. Is, is dat ook gelijk uh, een stuk achtergrond, scholing, dat je een uh, technische achtergrond hebt? Of, nee, want, uh, technisch uh, ben ik totaal uh, niet. niet. Ik zat daar administratief, ja, he, ja, administratief ja. ja. Maar dat is, dat is je uh, oorspronkelijke, ja, dat achtergrond. Is een oorspronkelijke achtergrond. Ja, ja. dat is mijn oorspronkelijke achtergrond. Dan vraag ik me ineens af: van, ja, uh, dan, uh, dan ben je, word je in Lissabon groot, hè, ja. uh, 20 jaar uh, werken. Ja. Maar... Uh, heeft het, ja, als ik kijk naar de winkel, dan moet ik toch ook eventjes kijken van, vind je boeken lezen leuk of... Uh, ja, op de een of andere manier, want na zo'n periode van thuiszitten en zo'n lange periode dat je gewerkt hebt, ja. Ja, dan ga je jezelf afvragen van, uh, ja, wat nu? Ja. Nou ja, voor, mij, voor mezelf stond vast van, ik wil niet meer bij een baas werken. Ik wil ja. gewoon uh, zelfstandig zijn nu. Gewoon omdat je die ervaring hebt van, nou ja, ik heb hier 21 jaar gewerkt, 20 jaar... En dan is ook mijn baan niet zeker, mm -hmm. gooi mij, mij, mij maar in diepe en laat me maar ondernemer worden. Ja. Ja. En ik had, dat geluk had ik, ik had ook uh, leuk een uh, centje meegekregen om die start te kunnen maken. Ja. Ja. En, uh, en hoe ben je zant voor dan in, in de, uh, want, want dat van, zit natuurlijk ja, ook een verhaal achter. achter. achter. Ja. Nou dat is niet zo moeilijk, ik kreeg ook van mijn oude werkgever uh, oud placement kosten vergoed. Ja dat is een bedrijf, uh, elke week ging naar Den Haag om, ja, om je verhaal kwijt te kunnen. Mm -hmm. Uh, met hem zijn we gaan kijken van ja welke kant wil je op maar dan kwam we op vrijdag thuis en op zaterdag uh, zei mijn schoonmoeder tegen me, joh wat ga je nu doen ik zei nou iets van de boekwinkel of zo lijkt me wel leuk, en waar dat dus vandaan komt ik weet het niet <laughs> nee, en, en die vond je, want er stond er één te koop, was ja, Rinnens ja, uh, Visser, Rinnens en Loes ik kreeg eerst een aanbod van een winkel in uh, Voorhout maar dat was toen nog niet zo ontwikkeld als nu en dat zag ik er niet zo zitten toen kreeg ik een aanbod van de winkel in Barendrecht. Uh, nou ja, dan hadden we echt moeten verhuizen, want die afstand is niet te doen. Altijd uh, file daar ook. Ja. En toen op uh, 4 oktober, op Dierendag, s'avonds om 11 uur in de telefoon... dat ze hadden de winkel in Zandvoort voor me. Ja. Ja. Ja. Heb je daar... Uh, Aanvullende opleidingen voor moeten doen. Want je had natuurlijk al je administratieve. Ja, dat wel. Maar ik heb het, uh, het boekenvak, uh, diploma moest je toen nog hebben om ondernemer ja. te mogen zijn. En mm. dat heb ik uh, gehaald. Dus ja. tegenwoordig hoeft het niet meer. Nee, nee het is helemaal je, vrij. Mag, uh, je mag ook een winkel beginnen. Dus. <laughs> Zelfs ik, ja, mag ja, het, jij uh, mag uh, ook Ja, jij gaat alleen maar zelf lezen, natuurlijk. Uh, helaas, uh, <laughs> ik denk dat ik een hele goede klant van mezelf zou zijn. <laughs> ja, daarom, dat bedoel ik. Ja, vroeger moest je een je diploma En een brandsdiploma, maar dat is. Dus uh, niet zo lang daarna is dat afgeschaft. De hele branchering is helemaal vrijgeven. Iedereen mag eigenlijk beginnen, alleen je moet wel een bepaalde boekenopleiding hebben om bijvoorbeeld uh, boekenbonnen te mogen verkopen ja. en geregistreerd te zijn bij ah, ja. in het boekenvak zeg maar. Ja, ja. Dus je wordt uh, dus hoe ja boeken, boeken verkopen. Uh, ja. Je hebt dus ook, nou dan moet je ook boeken lezen neem ik aan. Heb ja. je zo'n lijstje zoals je vroeger op school kreeg van uh, wat ik wil lezen of zo, nou, een literatuurlijst je? van uh, zo'n verplichte literatuurlijst uh, wat je op school mee kreeg. Ook voor de cursus bedoel je. Ja, dat bedoel uh, ik. Nee, daar ging het eigenlijk nog eens om. Het ging er meer om van uh, nou, ja, boek, wat is literatuur, ja, wat oh, ja. is... Uh... Ja, hoe ga je kinderboeken verdelen in leeftijden, uh, hoe herken je die uh, hoe adviseer je de klant mm -hmm. maar dat is natuurlijk wel meegenomen als je wat bagage hebt met, ja. uh, op het gebied van lezen ja, ja. Wat, wat, maar dat uh, had ik niet echt hoor nee, want, nee. Want, <laughs> uh, ik, kom, ik kom regelmatig in je winkel ja. en uh, ik kijk altijd eventjes met de scheef oog van, uh, van uh, de boeken die, uh, die er dan zijn, maar uh, ja, heb je zelf dan ook boeken waarvan je uh, ja, ooit in je leven gelezen, waarvan je zegt nou dat is er een, uh, die, uh, die is maar heel lang uh, bijgebleven? Um, ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is wel leuk, hè? Dat ja, goed, maar ja. dat is ook de mens achter de ondernemer ja, natuurlijk. <laughs> nou ja, mijn interesse ligt gewoon in uh, Tweede Wereldoorlog boeken. Ja? En daar kan ik uh, ja, me echt in het uh, moet ik gewoon alles van lezen. Ja? En waarom? Weet ik niet. Het interesseert me gewoon. Intrigeert me van, ja, hoe, hoe kan zo'n man dat allemaal één man dat allemaal voor elkaar gekregen hebben in die oorlog? Ja. En hoe kan het zijn dat daar ja, betrekkelijk weinig weerstand tegen was? En hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Laat ik zo zeggen. Dat, dat, die vraag houdt me mijn leven lang al bezig. Mm -hmm. Ik wil ook nog een keer naar Auschwitz toe. Om daar is ja, dat is te voelen ook. Zijn uitgebreide geschiedenisboeken daarover? Ja, klopt. Heel ja. veel zelfs. Dat, uh, we zijn net een weekje weg geweest. En dan uh, lees ik gewoon drie, uh, drie van die boeken achter elkaar weg. Ja? En dat ja. blijft me ook bezighouden. Ja. Ja. Uh, romans of spannende verhalen? Spanning nee. Uh, nee? doet me helemaal niets. Uh, nee. Romans. Uh, ja, Hangt Geert mag er... vind ik gewoon een mooi ja? boek. Ja? De eeuw van mijn vader bijvoorbeeld. Dat blijft hangen. Ja. En uh, hoe God verdween uit Jorbert. En, ja. Um, ja. ja, Mac die schrijft natuurlijk heel veel uh, historische geschiedenis. Klopt. Dat interesseert me, hoor. Geschiedenis. Ja. Niet alleen Tweede Wereldoorlog, ja. maar gewoon totale geschiedenis. Dat ja. interesseert me. Want ik ja. wou zeggen, als je uh, niet alleen boeken, maar als je Tweede Wereldoorlog... dan ga je natuurlijk naar Normandië toe. En, en ja, en daar, ben, daar ben ik nog oh, nooit dat geweest. Dat maar, uh, niet op de motor, ja. <laughs> nee, Niet op de motor. Nee. <laughs> nee, we hebben wel eens uh, een vakantie in Frankrijk gehad. En toen was daar vlakbij zo'n uh, herdenkingskamp. Maar ja, met drie kleine kinderen bij je. En uh, er stond een rij, uh, dat wilde je niet weten. Dus die waren dat al lang zat. Ja, ja. Maar daar wilde ik gewoon in mijn ja. rust een keer naartoe. Gewoon, uh, ja. Toen ik zag dat, uh, dat jij ons uh, gast zou zijn. Uh, dat heet Balkeninde. Dat is niet zo vaak een volkomende naam. En ook geen familie ja. van, van? Geen familie van. Ge ge absoluut niet. Nee, nee. Mijn vader had dat graag gewild, geloof ik. Maar, uh, <laughs> nee, nee, nee, nee. Maar dat was wel uh, geestig. Want uh, ja, we hebben dan die pinapparaat op die toonbank staan. Daar staat er welkom bij... Bruna Balkeninde. Ja. Nou, er werd nooit wat van gezegd. En er werd premier en dat was de hele dag door. Van, uh, hè, familie van? Nee, geen familie van. Ja. Ook aan de telefoon. Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Ja, het is nu weer over, hoor. Ja, ja, ja het is nu weer over. Ja. Ja. Ja. Ja. Je, je noemt Bruna Balkeninde. Betekent dat dat je een franchise-nemer ja. bent van Bruna? Ja. En geen filiaal? Maar echt nee, franchise -nemer. een franchise-nemer. Het is van mezelf. Bruna Balkeninde, ja... Ik zeg ook vaak Bruna's landvoort gewoon, maar... Uh, maar je betaalt uh, een soort fee aan Bruna ja, omdat voor je de, de winkel ja, ja, dat klopt okay, zo. Heb je daar ook bewust voor gekozen destijds? Ja, omdat ik. Uh, ja, je, ik wilde graag een boekwinkel beginnen. Nou, hm. dan ga je kijken, kan ik dat zelfstandig? Nee, want daar heb ik gewoon de know-how nog niet voor in huis. Hm. Uh, onder zo'n keten. Dan, ja, ze hebben een goede naamsbekendheid. Aako Bruna, Primera, al die, ja. Al die ketens. Hm. Uh, ja, die helpen je daar op weg. Hmm. Om, uh, die, die nemen een hoop werk uit handen. Wat, wat jij zelf nog niet kan. Maar waar hun de know-how voor een huis hebben. Ja. En daarom heb ik bewust gekozen om te kunnen slagen. Zeg maar. ja. Jij woont niet in Zandvoort. Hè? Nee, we wonen in Lisse. Ja, okay. ja. Uh, we komen straks nog wel even over Zandvoort en jou te praten. Ja. Uh, Lisse, uh, hoe, ben je daar in die gemeenschap nog steeds uh, actief? actief ja? Nee, niet meer. Ik heb heel veel gedaan in die gemeenschap. Dat het misschien wel leuk om te horen wat ik mm -hmm. gedaan heb. Ja. Ja. Ik heb in, uh, jarenlang in de steunfractie van de VVD gezeten. Uh, ik heb in het bestuur van het bejaardencentrum gezeten. De medezeggenschapsraad van school. Uh, oranjevereniging jarenlang. Nou ja, en dat zijn allemaal bestuursfuncties geweest. En dan ga je naar Zandvoort toe. En dan in het begin hou je dat allemaal aan. En langzamerhand gaat dat een beetje van je afstaan, omdat je hier gewoon de hele dag werkt. Die ja. nee, binding ik zeggen, heb je niet meer zo. Nee, je woont er nu alleen nog? Je doet niets meer in, uh, in en, Nee, ik doe, uh, ik doe in Lisse helemaal niets meer. Nee. Nee. Okay. Ja, oh, sorry. Ja. ja, Ik doe nog wel wat, met vrijwilligerswerk. En dat ja. is, uh, ja, dat is vertel, heel apart. Vertel. Ja, vertel, ja, ik doe mijn vrijwilligerswerk. Ik ben uh, beheerder van een begraafplaats okay. in Lisse. Ah, dat is... ja, en dat doe ik nu uh, zes jaar. Ja. Hey, dus dat, geen gemeentefunctie dus? Dat, nee, bij ons is het een, een kerkelijke begraafplaats. Eigenlijk okay. is die tegenwoordig openbaar voor iedereen. En daar doe ik het, het werk voor. Ja. ja, wat als ik daar even op, op ja? in mag haken van beheerderen van, van zo'n van, van zo begraafplaats. Dat lijkt me dan dat je ook wel een beetje tussen de mensen in moet, moet ja. staan. Ja, wat, wat, mijn werk, wat mijn werk eigenlijk is... De, de, Zodra er iemand overlijdt, dan bellen ze mij en dan ga ja. ik alles regelen. Voor een soort de... onderling hulp betonen, dat, uh, ja. dat kennen wij dan in Zandvoort. Ja, Anheil, dat, is, dat is ook zoiets, ja. ja. ja. Maar ook uh, plekjes uitzoeken met mensen die, uh, die begraven een familielid willen begraven. En dan ga ik ja. met de mensen een plek uitzoeken. Ja, ja, ja. En het is een hele mooie begraafplaats midden in het vlak vlakbij de keukenhof ja. uh, Bloembollen, tentoonstelling. Ja, dat geeft me gewoon een stuk voldoening, dat werk. Ik vind het heel mooi om te doen. Ja. Ja. Uh, nog even over, over Zandvoort, hè? de winkel waar je het over hebt. Uh, ja. Vind je het eigenaardig volk, dat uh, die Zandvoorters? Ja. Ja. Nou, wel ik wel weet dat toen toe ik net in Zandvoort ja. binnenkwam, toen kwam er een klant ah. binnen, dat geef je nooit. En die zei, let op, want je komt uit een ander dorp. Ja. En ze mogen je hier, of ze mogen je hier niet. Ja. <laughs> en je blijft een vreemde je, je blijft een vreumde. Vreumde, inderdaad. ja inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ik voel me hier perfect thuis. Ja, ja ik heb het hier ja. enorm naar mijn zin. Ja, als ik zo zie van allerlei... Activiteiten, dan duikt jouw naam hier vrij vaak op. En een gedeeltelijk commerciële activiteit uiteraard. Maar ook vrijwillig inderdaad. Maar ook vrijwillig. Ja, dat, zo zit ik het in elkaar. Dat daarom mijn, mijn uh, hobby's vroeger al. Van uh, ik wil een beetje midden in de samenleving staan. Ja. En uh, ja, er zijn ook mensen die het uh, moeilijk hebben. En die... Ja. Door, door kleine dingen kan je dat gewoon ondersteunen en ja. verenigingsleven. Ja. ja, dat doet me wel wat. Ja. Um, we, we kijken ook een beetje nu met uh, een met scheef oog ook een beetje naar de tijd. Uh, uh, als ik dan uh, kijk naar van, uh, van ja, je hebt er ooit uh, ook nog wel eens mensen in, in de winkel gehad als het gaat om boekpresentaties. Eén ervan kan ik me nog heel goed herinneren. Dat is midden jaren negentig geweest uh, met uh, Appie Baantje. Ja, die is, die die is, is geweest. geweest. Ja, ja, dat was geweldig. Ja. Ik moest hem zelf thuis op komen halen. Ja. Want hij zei: Ik wil wel komen, maar ik rijd geen auto meer. Ja. Nou kom je daar binnen, die hele kamer vol met boeken van hem. Ja, treinen. Van. Hij, hij was de een, treinen, ja, hij was een ja. ja, Dat was een bijzondere ervaring. Ja. Dat was de leukste die ik tot nu toe gehad heb. Ja. Ja. En afgelopen donderdag heb ik René van Kolm bij, bij mij in de uitzending gehad. Ja. Die komt nu over tussen nu en een paar weken bij jou. Ja, op ja de, de datum was eerst aanstaande vrijdag, maar dat is nog niet zeker allemaal. Maar ja. hij komt wel zien. Inderdaad, ja, en ik hoop nog net binnen de boekenweek die volgende week zaterdag start. Ja, en dan uh, ja, dan kan die aanschuiven. Lijkt me wel leuk, ja. Jacques, nog even een paar dingen. Heb je nog speciaal zelf iets moeten doen aan opleidingen. Sinds je het postkantoor erbij hebt en, en dat soort dingen? Ja, mee? we hebben dus je, je daar zelf je ook nog wat ja. voor doen? Ja, we hebben postkantoor. Hebben we met z'n allen een opleiding voor gehad. Mm -hmm. Maar die was eigenlijk allemaal via de computer gewoon. Dus, uh, ja. en, okay. en je had meer aan de opleiding dat er iemand bij kwam een, een week lang. Ja. En de ING hebben vier mensen van ons hebben de opleiding gehad. Die was wel pittig. Ja, een pittige opleiding. Ja. Ja. Ja. ja, maar wel leuk. Ja. Eigenlijk een ja. beetje, Jaap zei het al, we zitten een beetje aan de tijdlimiet. Even een, een laatste afrondende vraag. Nou, nou loop je een flink aantal jaren rond in Zandvoort. Ja. Wat vind jij van Zandvoort? <lacht> als gemeenschap of om te werken? Het zijn mensen die uh, recht toe, recht aan zijn, vind ik. Hier ook. Ja. Daar moest ik in het begin heel erg aan wennen. Uh, ja, ik voel me er ontzettend thuis. Uh, je wordt op straat ook heel vaak aangesproken. Dag, meneer Bruna. Ja, ja. oh, ja. <lacht> <lacht> Dat is gewoon leuk. Ja. En, uh, <lacht> En verder verbaast het me hier wel over hoe het allemaal in de politiek gaat. Nou, ja. nou de, de, de, als je, als je ja, zo ja, ja, ja. direct de radio aanzet uh, in je winkel, dan uh, kan je er nog wat nou, over. ik hoor. weet bijvoorbeeld toen ik hier binnenkwam, in antwoord hadden ze het over de Middenboulevard. Ja. Ja. En daar hebben ze nu nog over. Ja, en ja. dat is dus al 19 of 20 jaar, misschien ja. al langer, ja. Ja. aan de gang. Ja. En al die trajecten, ja, daar heb ik wel moeite mee hoe dat allemaal uh, tot stand komt hier ook. Ja, Eén ding ben je wel blij mee, de markt. De ja, mensel. de markt ben ik heel blij mee. Ik, ja. mee. ik weet nog steeds niet wanneer die komt. Want dat is al een paar keer verschoven, die datum. Maar daar ben ik heel blij mee. Ik vind dat je elkaar aan moet vullen en dat dat werkt. Dankjewel voor je komst. En we gaan, als het goed is, nu kijken of we wel de Billy Swan uit de toverdoos kunnen halen. En dat zal Thomas laten horen. Ik kan helpen. En dat sloeg toch een klein beetje op Sjaak uh, Balken in de, met zijn ja. vrijwilligerswerk. Uh, hij gaat alleen nu uh, heel snel naar zijn winkel uh, terug. Dat doet ja. hij dus nu. Uh, we zitten nu uh, tegenover iemand uh, die ook de redactie doet. Maar hij heeft ook nog andere bemoeienissen hier in dit, uh, in dit dorp. Uh, een ervan is het volgende onderdeel. De mystery shoppers. Nou Gert, uh, leg me maar eens uit. Wat is, wat is dat, uh, de, de, dat met die mystery shoppers? Wat het is. Ja. Um, nou, laat ik eerst zeggen dat we ermee begonnen zijn, uh, Ingrid Muller en ik, toen wij nog centermanager waren in Standvoort. Mm. Dat, uh, dat is eind 2013, is dat gestopt. En toen het rapport uh, de retail en visie uitkwam... ergens begin vorig jaar, mei vorig jaar, kwam die uit. Hij is nu pas gearresteerd door de raad... maar er komt door allerlei commotie die onderweg uh, ontstaan is. Maar er stond onder andere vijf quick wins in de, in de aanbevelingen. Ja. Uh, dingen die je dus snel kunt oppakken... waar je niet uh, veel geld aan hoeft uit te geven... en niet lang over, over na te denken. En een van de dingen was gast- en klantvriendelijkheid in uh, Sandvoort. Dat hebben Ingrid en ik doen besluiten om, we zijn afgelopen zomer hebben we een proef met gastmensen bij het station. Dat gaan we dit jaar verder doen. En toen hadden we het plan opgevat om ook mystery shoppers door het dorp te laten gaan. Ja. Om de klantgerichtheid te meten en te kijken hoe dat gesteld is in zandvoort. Ja. Eh, heel plan van aanpak voor opgemaakt, eh, bij de Kamer van Koophandel ingediend, dat kon. In 2013 nog. Ja. Toen rekenden ze dat onder andere tot hun uh, taken. Subsidie gekregen in vorig jaar oktober. En toen zijn we aan de slag gegaan. En vanaf november hebben er uh, zo'n 12, 13 mystery shoppers uh, door het dorp heen gewaard. Hebben ruim 320 bezoeken afgelegd inmiddels. En uh, daar zijn we nu mee bezig om die te inventariseren. Dat hebben we eigenlijk al gedaan. Vanmiddag gaan we voor het laatst de mappen maken. En dan uh, hebben wij de winnaar vandaag. Mm -hmm. En maandag op de avond van, uh, van Lana, die is gewoon alleen over haar avond komt vertellen. Hebben wij een onderdeel, en dat is dan de uitreiking van de mystery. Uh, van de meest uh, klantgerichte ondernemer van 2013, 2014. Ja, uh, nou zijn die mystery shoppers uh, op pad uh, geweest. Uh, zijn er al dingen ook over bekend? Over, over wat, ja, er, uh, wij... wat er uh, gebeurd uh, is? Ja, we hebben alles nu uh, klaar. Want twee weken geleden zijn de laatste bezoeken gebracht. Je moet je voorstellen dat iedereen, iedere winkelier die we hebben uitgekozen. want we konden niet alles bezoeken. Ook om budgettaire redenen. Restaurants komen we bijvoorbeeld niet in, Want dan moet je gaan eten en daar hadden we het geld niet voor. Maar iedere winkel is tenminste drie keer bezocht. Daar is een top 10 uitgekomen. Vervolgens hebben we van die top 10. Hebben we een aantal. De, de bovenste uh, hebben we nog twee of drie keer laten bezoeken. Om zeker te weten dat we daar een goede kandidaat in hadden. En dat heeft geresulteerd uiteindelijk in een geloof, top 5 of top 6. Die is nu bekend. En daarvan is er natuurlijk eentje de winnaar. Uh, er kan winnaar... er ook maar eigenlijk één is een... de winnaar zijn, ja. tenzij het uh, twee skiënde dames zijn uh, op de wereldspelen of op de Olympische Spelen die tegelijkertijd dat ook we, maar… Ja, <laughs> maar nee. dat is nee, er is, hier, één, dat winnaar, dat goed, er is hier één winnaar, het gaat om tiende van punten, want uiteindelijk is alles opgeteld. Geen duizendste hier. Nee, <lacht> nou ja, drie <het lacht> duizendste. <lacht> <lacht> 17 centimeter hè? Dus, nee, het, <lacht> het, gaat om, het gaat om honderden punten, maar er zijn in totaal iets van, ik denk, 20, 30 cijfers gegeven. Ja. Door drie mystische shoppers. Want ze worden beoordeeld op acht of negen punten. En op ieder punt is er een cijfer toegekend. En op twee onderdelen tellen die cijfers dubbel. Dus er zijn in totaal ik ook, 20, 25 afzonderlijke cijfers geteld. Die opgeteld gedeeld door het aantal. En dan heb je een redelijk goed beeld. En ik moet zeggen, de winnaars die ik nu in beeld heb... Daarvan kan ik me allemaal heel goed voorstellen dat die, dat die zo goed zijn. Wat kun je, wat kun je nou met, uh, met zo'n instrument doen? Is, wat, wat, wat beogen jullie daarmee? Is het, is het zo uh, dat jullie dat met een bepaalde insteek hebben gedaan... om die mystery shoppers ja. uh, in Zandvoort uh, erop uit uh, te sturen? Ja, de, de, de, de winkels krijgen allemaal een rapport... Mm -hmm. Met alle aanbevelingen, dus alle opmerkingen die gemaakt zijn. En je moet je ook voorstellen dat er winkels zijn die hebben een 4 gekregen. En er staan pittige aantekeningen op van, uh, van de mystery shoppers. Ja. Dus het, het, het is de bedoeling dat winkeliers daar iets mee zouden moeten kunnen doen. Het, het dient als een soort feedback voor die... Uh... Het, het is, kijk, een groot winkelbedrijf, zoals ABN Ambro, maar ook de HEMA, die laten regelmatig... voor uh, dingen. Zeg je? Steken vallen? Steken vallen? Nee, die laten missie-shoppers hun, oh, hun winkel bezoeken. <laughs> ja, ik vul en, het maar even nee, in nee, nee. hoor. Uh. Nee, ja. de, dat, dat deden wij bij de bank ook. en uh -huh. dan komen dan langs en dan krijg je een rapportje terug en dan moet je aangeven wat je gaat doen om de situatie te verbeteren. Mm -hmm. Ondernemers hoeven er niks mee te doen. Nee. Maar ze krijgen het gratis aangereikt. En, en er komt een winnaar uit en die zal heel trots zijn. En dat, dat ga je over vijf jaar nog zien. Want de winnaars tot nog toe, de apotheek en ik liep gisteren langs Conny Kaarshoek, die heeft nog steeds heel uitgebreid staan. Die hangen nog in de zaak. Ja. ja, we zijn er ook trots op en terecht, want het is, ja. uh, en ook nu weer zijn de winnaars heel trots op uh, het resultaat. Uh, Helpt dat uh, als de een vindt dat de ander kijkt bijvoorbeeld van, nou, dan ik wordt het denk... tijd dat ik uh, ook maar even een tandje bijgeschakeld ja. om ervoor te zorgen dat ik uh, volgend jaar als Als ik naar, uh... ondernemer zou zijn, dan zou ik zeggen, hoe doe je dat toch? Merk je al iets dat dat al een beetje begint te komen nou, van... Uh... Ja, ik, ik, ik heb wel een hoop, ja... Som, nou ja, laat ik zeggen, ik ben heel tevreden met, met de mensen die in de top 10 staan. Ja? En dat zijn ook de winkels die, Moet als we als, als, als maandag bekend worden, zegt iedereen ja. Dat, is, dat, dat klopt. En mensen die onder de zes scoren, daarvan zal iedereen ook zeggen ja. Maar die maken we niet bekend ook. Nee, dat hoeft ook niet. Maar, maar moeten die uh, tien? Moet uh, zijn dat dan eigenlijk ook een soort moment van locomotief treintje die uh, ja. de rest eigenlijk een beetje trekt? Ik denk dat van de namen die ik nu voor ogen heb, zijn er een aantal die best voor anderen wat kunnen betekenen. Ja. Van, ja. Die, hebben echt, die doen het echt uh, veel beter dan gemiddeld. Ja. Die, die, die doen iets goed. En is dat ook meteen misschien, uh, dient dat dan ook, ja, voort, voortvloeiend daaruit. Is dat misschien ook meteen het uithangbord voor Zandvoort. Uh, om Zandvoort ja. weer een beetje in de vaart en volkeren op te sturen. Als het gaat op het, uh, op het winkelvlak. Dat, mensen, dat iedereen denkt, we moeten die gemiddeld die 8,5 hebben. Ik zit nu op een 6. Uh, ik zorg er over 2 voor dat ik op een 8,5 zit. Hmm. En dat heel Zandvoort gemiddeld op een 8,5 zit. Ja. En dan heb je Zandvoort toch iets uh, op de kaart gezet. Goed. Uh, dank voor je toelichting. We gaan eerst uh, nog even een stuk uh, muziek draaien. Alvorens we uh, gaan uh, praten met uh, Lana Lemmers. En uh, dat stukje muziek, dat moet zijn van Gilbert O'Sullivan. En Get Out, Get Out. Wilberdo Sulfur met Get Downs. Get down. Ja, ja. ja. <laughs> ik, ik begin al uh, alvast, maar de microfoon stond niet open. <laughs> Zes minuten over half elf inmiddels uh, bij Hotel Hoogland. Ja, en aangeschoven is uh, Lana Lemmens. En daar staat de intrigerende onderwerp. Uh, een VVV-participantenavond. Ja. Ja, dat klopt. En daar is nog niet veel publiciteit aan uh, Nee, ik geloof Dat is ook niet... Is dit een... Uh, dat is bewust. Primeur? Of een nee, public? ja, nou, primeur. Het is in die zin uh, veel... Het is een avond voor de VV-participanten. Ja. En dus die ja. hebben allemaal per mail en per post een uitnodiging gekregen. Ja. Maar ja, dat is dus niet iets wat we per se in de krant communiceren. Want wat is een VVV-participant? Dat nou, uh, zijn ondernemers in Zandvoort die, nou ja, zoals, wij het zullen, zoals de meesten zullen noemen, lid zijn. Ja? Alleen van de stichting ben je participant en geen ja. lid. Dus vandaar dat wij het participanten noemen. Maar ja. het, zijn de leden, het is een avond voor de leden van de VVV. Dus de ondernemers in Zandvoort die een x-bedrag per jaar uh, bijdragen. Zodat ja. wij promotie voor hen doen. Ja, ja, En daarvoor hebben wij een avond georganiseerd. Ja. We kenden dat natuurlijk al lang ook de vroegere VVV vorm die we hier hadden, daar waren ook aangesloten ja, ondernemers. En dat is ongeveer hetzelfde idee. Ja, het zijn er alleen iets ja, meer geworden. Ja, ja, het zijn er alleen geen ondernemers. Nee, krijgen. nee, nee, precies. Het zijn er alleen ietsje meer geworden. We hebben ja, zo'n 300 participanten. Wauw. Ja, ja, en um, die zijn dus allemaal uitgenodigd. Daarmee zeg ik niet dat iemand die geen participant is en wel geïnteresseerd is, niet langs mag komen hoor. Maar um, de, de avond is echt voor hen opgezet en um, we hebben dat gecombineerd met het wat Gert net vertelde. Dus de, uh, de prijs voor de meest klantgerichte ondernemer van het jaar. Die niks met de VVV te maken heeft. Wij hebben daar ook niet aan bijgedragen. We hebben daar geen mystery shoppers. Sterker nog, ik heb geen idee wie er in de top 5 staat. Ik nee. kan natuurlijk wel wat ondernemers bedenken. Maar, um, dus dat is, uh, hebben we gewoon eigenlijk geïntrigeerd. Dat is een uh, initiatief te, wat de VVV ondersteunt. Maar niet organiseert. Precies. Ja, En uh, onze ervaring is dat mensen het ook gewoon heel erg leuk vinden. Om op zo'n avond toch uh, een winnaar te uh, nou ja, te horen, te krijgen. Dus vandaar eigenlijk dat we dat een mooie combinatie vonden. Ja, het stimuleert in ieder geval in dat, dat ja. is jullie doel ook. Ja, absoluut. Ja, wij, en, en we kunnen ons heel goed vinden in, in de prijs die wordt uitgereikt. Het wordt ja. echt door nou, onafhankelijke mystery shoppers gedaan. Dus um, ja, geen, daar is eigenlijk bijna geen twijfel over mogelijk. Je kan over een jurybesluit misschien nog een discussie voeren. Maar hierover, ja, dat is gewoon door heel veel mensen onderzocht. Dus ik ga ervan uit dat dat een, een heel mooie en uh, um, ja, goede uitslag gaat worden. Ja. Goed, dan ben ik ondernemer en ik ga komen... Waarom is het voor mij de moeite waard om daar te zijn? Wat ga je me vertellen? Nou, wij um, eigenlijk lopen wel uh, wat langer met het idee om uh, een avond als deze te organiseren. In het verleden hebben we het wel samen met de gemeente gedaan. Maar ja, daar, logisch moet je toch, uh, zijn, er, zijn er allerlei onderwerpen. Wij wilden zoveel vertellen dat het eigenlijk voor ons niet meer past om dat uh, nou ja, als een kleine bijdrage op een avond te doen. We hebben toen uh, vorig jaar eigenlijk al met het idee gelopen, maar dat kwam niet zo goed uit, omdat het onderwerp wat voor ons het allerbelangrijkste is, dat gaat namelijk over het merk Zandvoort aan Zee. Ja. Waar we ook mee bezig zijn geweest uh, met uh, ja, Mark Van Eck. Hij is van Business Openers. Daar liep een uh, ja, onderzoek naar. of We waren bezig met de plannen daarvoor. Op hetzelfde moment kwam de gemeente met DNA-onderzoek, waar zij nu nog druk mee bezig zijn. Ja. En we wilden uh, dat die twee elkaar zouden ondersteunen en niet zouden bijten. Dus we hebben... Toen, nou ja, met de gemeente overlegd en ze hebben dat ook een beetje gevraagd. We hebben gezegd, nou wij stellen dat nog eventjes uit. Uiteraard waren we op de achtergrond wel gewoon heel erg druk bezig. En nu zijn we zover. We hebben uh, met tien ondernemers in Zandvoort, uh, dat is dus ook al wel weer even geleden uh, nou ja, um, een vervolgraject ingezet voor het merk Zandvoort aan zee. In eerste instantie is dat bepaald. Uh, en toen zijn we gaan kijken naar tien ondernemers hoe. En dan doe ik tussen aan aanstekens merkwaardig zij al zijn. Uh, ja. Ja, die kan je goed uh, tweeledig uit, uh, uitleggen. Um, uh, daarin zijn vijf kernwaarden um, um, nou ja, eigenlijk genoemd. Dat zijn uh, lef, bruisend, samen, ondernemend en gastvrij. Deze vijf kernwaarden zijn naast die tien ondernemers gelegd. Uh, en daaruit zijn eigenlijk weer um, resultaten gekomen. En daar, aan de hand daarvan hebben wij samen met Business ook ja, een soort van tips en tricks boekje gemaakt met daarbij ja, uh, tips en tricks om jouw bedrijf meer aan deze vijf merken te laten conformeren zodat je nou ja, nog beter gezamenlijk het merk Zandvoort aan Zee kan uitdragen. Dat boekje is af. Dat gaan we sowieso uitdelen aan de ondernemers op deze avond. Mark van Eck zal daar zelf zijn. Om ook nog wat, uh, nou, wat meer toe te lichten over het boekje. Om te kijken of ze nog een leuke nou ja, uh, oefening kunnen doen. Zonder dat ik dat nu heel erg saai laat klinken. Want dat vind ik altijd een beetje spannend. Maar nou, Mark van Eck heeft al eerder bij ons op een avond gestaan. En, en ieder die hem daar heeft gezien. Die, uh, die weet dat het aan hem toevertrouwd dat is. Dat wordt jullie spreker? Uh, hij, nee, ja, hij, hij praat het aan elkaar. Ja. Um, en hij heeft zelf ook nog zeg maar, een onderwerp. En we hebben daarnaast nog iemand. Um, die komt vertellen. Zij is van het kenniscentrum. kenniscentrum is, uh, dat, dat is een centrum in Nederland. Wat zich bezighoudt. Met allerlei onderwerpen. Maar onder andere ook toerisme. Waarbij ze ook studenten gebruiken. Maar ook gebruik maken van de, nou ja, het NBTC. Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. En zij komt vertellen over de Nederlandse en de Duitse toerist. Maar zij zal het ook weer koppelen. Aan ons verhaal. Van het boekje. En wat het Mark van Eck. Daar gaat vertellen. Uh, en natuurlijk het verhaal van Gert. Ik bedoel, uh, of ik zeg van Gert, Gert Ingrid. Hè, de, ja, uh, het ja, ja. het, het, het centrummanagement, zoals we het kenden. De, Gert de van professors. Kuik en, en Ingrid Muller. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, dus al met al, denk ik, een, een, een goed gevulde avond waar je nou, hopelijk vandaan gaat met het idee dat je er wat van op hebt gestoken en dat je kan denken: nou, uh, oh, maar dat is dus wat de, de Belgen uh, belangrijk vindt. Een klein voorbeeld. Uh, daardoor werd ik ook. Uh, Geïnspireerd om, om deze spreker uh, uit te nodigen. Ik was zelf uh, in november op de Landelijke Kustdagen. Dat wordt georganiseerd elk jaar in een andere provincie. En wij zijn, uh, dat is wel heel erg leuk om te vertellen, aanstaande november aan de beurt. Maar afgelopen jaar was het in, uh, in Zuid-Holland en dus in Scheveningen en toen waren we daar en toen was daar een spreker en die vertelde dus over Nederlandse en Belgische toeristen en zij vertelde over de Belg, wij uh, Nederlanders vinden het leuk om te fietsen, dus wij maken fietsenarrangementen, ja. nou een fietsenarrangement voor de Belg is hartstikke leuk maar die, uh, als wij aankomen met een, een, een fietstocht van 40 kilometer ja, dan zitten ze ons aan te kijken alsof we gek zijn geworden, en die vrouw zei, zij was Belgisch, zij zei ook zo'n uh, andere vrouw overigens dan degene die maanden gaat praten, maar uh, zij zei ja, en wij Belgen vinden het heel erg leuk om te fietsen. Maar zes kilometer vinden we genoeg. Mooi geweest. en En, en, uh, en uh, onderweg willen we op zijn minst een paar punten hebben waar we een pintje kunnen drinken. Ja, ja. <laughs> dus, uh, ja en dat, dat klinkt heel erg uh, grappig. En, maar er zaten echt wel een aantal dingen waarvan ik dacht, ja, uh, dat is gewoon heel belangrijk. Het is goed om je te verplaatsen in de Duitser en in de Belg. Want dat zijn naast de Nederlandse toeristen de, de belangrijkste die we hier ontvangen. Ja. Dus uh, nou ja, vandaar daar ook aandacht voor op die avond. Over een fietstocht gesproken. Ik denk dat je hier al uitstekende fietsgelegenheden hebt. Niet alleen uh, voor 40 kilometer. Maar ik denk zelfs uh, dat je Schevelingen zelfs aan kan aantikken. Ik doe dat regelmatig. Ik bedoel... Uh, ja, klopt. Dit, is, dit is voor de voor de, de echte diehard, uh, kan je zelfs uh, Schevelingen op ja, en neer doen als hij hier het antwoord uh, Je kan natuurlijk wat dat betreft heel Nederland je hart ophalen. We ja. hebben we hebben in Nederland het knooppuntroutesysteem hmm. En dat daar zijn de Belgen inderdaad bijvoorbeeld wel. Ja, ja, nee. Ja. Ik bedoel, fietsmogelijkheden zat. Alleen je we moeten dus rekening mee houden dat je dus bij een Belg niet aan hoeft te komen met een fietskilometer of een, een tocht van 40 of 60 nee, of nee, nee, nee. kilometer. Maar het, het aardige is als je kijkt naar het uh, toeristische tv-programma Vlaanderen Vakantieland, zie je wel heel veel fietstochten gepromoot. Ja, klopt. Maar inderdaad, eten en drinken ja. onderweg. Hè, dat nou, is wij, wij essentieel hebben voor een Belg. Ik heb afgelopen jaar ook meegewerkt aan een. Uh, of meegewerkt een item in een uh, programma op de Belgische Televisie. En ehm, uh, zij, die vrouw die dat presenteert zeg maar een soort, die speelt daar in de soort van goede tijdslegtheiden van België dus zij is een bekende vrouw, zij presenteerde en zij is ook hier een item mee gemaakt en het hele item deed ze op de fiets hoor dus het is, ze vinden het zeker leuk om te fietsen ja. alleen om de 5 kilometer of om, wij spreken om de 2 kilometer ja, ze heeft een visje gehad bij Arland. ze heeft een lekker op het strand gegeten, bij Evis is ze geweest, want Belgen houden heel erg van lekker eten ja. Dus wat dat betreft, uh, uh, zeker fietsen halen. Ja, net iets anders ingestoken dan dat uh, wij Nederlanders dat uh, generaliserend doen. Goed, uh, we gaan zo direct uh, nog even verder praten. Maar dan onder andere ook over het verhaal van de kindburgemeester. Ja. Die, uh, die zou uh, komen, maar die komt niet. Uh, ik heb nog even op de reservelijst zitten kijken, yes. don, don, don de Grebber. Heeft want... de technicus het? Ja, ja, ja, ja. En dat is, uh, als het goed is, de Bee Gees uh, geworden met How Deep Is Your Love? Nummer 11. dat waren ze dus. Ja, uh, en de, de, de BG's. De keuze van Jaap Koper. Ja, ik heb hem maar even uitgezocht. Uh, omdat uh, anders het uh, wel erg uh, lang uh, gesprek gaat worden met oh, Lana. Nou, uh, <laughs> lekker dan. Nee, maar goed. Er is nog één ding wat we nog uh, bijna zouden vergeten. En dat is uh, dat de avond uh, zelf. Wanneer uh, ja. vindt dat plaats? Hij is uh, aanstaande maandag, uh, dus 3 maart, bij de haven van Zandvoort. Inloop om half acht. En uh, uh, start om acht uur. En wat ik al net zei. Het is een avond voor onze participanten maar uiteraard is uh, een ander geïnteresseerde ook uh, welkom om daar uh, hmm. aan te schuiven oké okay. uh, wat, uh, wat we nog uh, gaan doen is uh, dat er ook een kinderburgemeester uh, onlangs is uh, benoemd in dit dorp Klopt. Uh, wat is jullie aandeel daarin uh, geweest? <laughs> het is ons idee het is jullie idee <laughs> ja, het is um, ja, inderdaad excuses uh, voor, dat de kinderburgemeester er niet is, ze zou er zijn maar dat was, uh, ze heeft ontzettend een druk programma. En uh, dat was even fout gegaan vanaf onze kant. Want ze is gewoon weer druk met uh, het uitreiken van allerlei prijzen. Um, nou ja, we hebben vorige week, ben ik hier geweest, heb ik over verteld, uh, de Kids Adventure Week um, uh, is afgelopen week, of is vandaag de laatste dag. Nou, dat is een initiatief van VV Zandvoort. En daaraan gekoppeld hebben we ook bedacht dat het leuk zou zijn, want we roepen elke keer kinderen de baas. Nou, dan moet wie, hè, wie is de baas van Zandvoort? De burgemeester. Dan moeten we daar ook een kinderburgemeester aan vastkoppelen. Heeft Niek Meijer er wat aan had? Dat denk ik wel. Volgens mij heeft die een week vakantie kunnen houden. <laughs> uh, nou, maar de gemeente doet daar ook echt heel erg leuk aan mee. Uh, de burgemeester, de grote burgemeester zal ik het maar even zeggen, installeert altijd onze kinderburgemeester. Dat is vorige week vrijdag uh, gedaan op het gemeentehuis. Uh, nou ja, helemaal officieel. En, uh, nou, dat was ontzettend leuk. Ja, en zij heeft uh, een week de scepter uh, ge gezwaaid in Zandvoort. En uh, dat heeft ze goed gedaan. Ja, ze heeft... Uh, wat, wat moet ze zo doen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk natuurlijk uh, um, um, vooral heel erg gekoppeld aan de Kids Adventure Week, dus bij alle activiteiten als ze niet zelf meedeed, want dat is natuurlijk ook nog uh, daar moet ze ook nog de ruimte voor hebben, dus dat heeft ze ook echt volop gedaan. Maar ze heeft uh, om te beginnen de de week officieel geopend, uh, Lind doorgeknipt bij de VVV met daar uh, de officiële opening van de hele week. Vervolgens was er zaterdagochtend op het plein. Um, uh, het plein van de hoge nood, zoals wij het noemen, daar de hulpdiensten. Mm -hmm. en het ja. heeft ze ook geopend door de sirenes af te laten gaan. Uh, die middag is ze nog bij CFM geweest, bij jullie collega's. Ook een interview gehad. Ja, zo is de hele week eigenlijk verder gegaan. Ze heeft prijzen uitgereikt. Ze is aanwezig geweest. Ze heeft meegedaan. Ze heeft woensdag nog voorgelezen in de, burge, of in de bibliotheek met de grote burgemeester. Woensdag was de volse jacht, hè? Het ja, lagen. was ook een forse jacht. Ja, klopt. Um, maar zij heeft toen een voorgelezen uh, aan kinderen uit Zandvoort. Ook hartstikke leuk. Dit ontzettend goed. Uh, ze gaat zo direct nog uh, uh, bij uh, Café Koper waar de Open Oma-quiz is, gaat ze eerst meedoen met haar oma en daarna de prijs uitreiken. Dus ja, ze heeft echt uh, een volle week met allerlei hele leuke activiteiten. Als, als jullie een kandidaat hebben, trouwens, hoe komen jullie aan? We aan hebben de een, een vacature uitgeschreven. Oh, Daar nee. hebben we een, dat heeft in de krant gestaan, hebben we op Facebook gecommuniceerd en daarop hebben kinderen gereageerd. Uh, een aantal kinderen is uit. Genodigd voor een, een sollicitatiegesprek. Ja. En daar is even uitgerold. Ah, okay. en, en daarna coachen jullie. Eh, ja, daar nou ja, we hebben geprobeerd om. Uh, uh, nou, wat we doen is, we, we zijn bij een aantal dingen uh, uh, gewoon aanwezig. Dan moet ik erbij zeggen. We hadden nu een kinderburgemeester. Uh, die wat minder coaching nodig had. Want haar moeder alleen al is echt. Uh, ja, gewoon een topper. Die heeft ook echt het Zandvoort hart. En, uh, en die heeft uh, daar heel enthousiast. En haar oma. Dus wat dat betreft had ze van ons uh, steeds meer minder begeleiding nodig. Ja, ik las in de cv dat een bed over grootvader al burgemeester. Ja, dat klopt. De eerste burgemeester van Zandvoort. Ja. zelf. dus het zit dus in de gene. Het zit in de gene, ja. ja. <laughs> een oom die wethouder is. Dus, ja, uh... nou is Meijer en Meijer niet zo erg veel nee, Precies, Nee, uh, precies. Nee, maar het was gewoon echt heel erg leuk. En uh, um, daar waar, waar mogelijk waren we er zelf ook even bij. Maar, um, ja, wat ik zeg, uh, haar moeder of haar oma was er altijd bij, en ondersteunende ja. daar ja, basis, ja, maar je wilde toch ook voorbereiden op wat er te wachten Ja we hebben dat natuurlijk uh, uitgelegd. Dat, dat weet je eigenlijk al een beetje op het moment dat je eigenlijk solliciteert. Dat vertelt natuurlijk ook een beetje het sollicitatiegesprek. Uh, bij de installatie vertelt de burgemeester nog een keertje. Die zegt dan altijd, ben je goed in koekjes eten en lintjes doorknippen. Want dat is echt heel belangrijk koekjes voor een burgemeester. Koekjes <laughs> lintjes toch ja. Nou, en, ik, uh, ik heb wel eens een ambt Of en, dan kijk ik tegen dat ambt van uh, de burgemeester anders aan... Uh. Ja, ja, nou ja, is, uh... Sorry meneer Meijer, maar dat, dat heeft hij nu zelf verteld. <laughs> nee, maar ik moet echt zeggen, hij doet het ook ontzettend leuk. Ik bedoel ja, de gemeente die, die installeert ze, die heeft een Amsketen uh, beschikbaar gesteld. Ja. Die, die heeft ze al de hele week om. Die gaan we ook nog een keer gezamenlijk, de burgemeester en ik, bij haar in de klas weer ophalen. Zodat zij en zij wat kan vertellen en de rest van de kinderen misschien nog vragen kunnen stellen. Dus ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Uh, oké, okay. dat, is, dat, dat is het verhaal van uh, de kindburgemeester. Hoe zeiden? eigenlijk op dat idee gekomen om zoiets te doen? Nou ja, we hebben die Kids Adventure Week uh, de, uh, we, uh, we werken in themaperiode, we hebben de 50 plus weekend, we dus ja. iets van nou dat doen we vooral in, in, in het voor en na seizoen, want dan willen we mensen ja. aantrekken en toen hebben we bedacht, we gaan die Kids Adventure Week uh, um, eigenlijk neerzetten en dat is gaan groeien, het is nu het derde jaar en het is ook echt gegroeid in het aantal ondernemers wat meedoet, dat is ontzettend leuk maar ook in het aantal kinderen, dus het is echt niet normaal hoeveel kinderen er mee hebben gedaan en ook niet alleen Zandvoort. Sowieso heel veel uit de regio. Heel veel uit Haarlem, Heemstede, Binnenbroek, Dus echt kinderen die met hun ouders naar ons komen. Zo van, ja, bij ons gebeurt er niks. Maar we zijn al de hele week hier leuke dingen aan doen. Maar we hadden van de week mensen uit Zwolle die belden, gaat de bunkerwandeling nog door? Want dan stappen we nu in de auto en wij zo, uh, ja, die gaat inderdaad door. De ja. tweede extra wandeling, omdat de eerste vol zat. Ja. ja, het is echt heel erg leuk. Het is echt o leuk. Over wandelingen gesproken. Hè? Mijn geest het uh, al erg vooruit. Maar goed, het is een heel ander verhaal. Ja. Maar om dus de kinderburgmeester ja. ja, is in dat hele verhaal ontstaan. We hebben ja. die, die week bedacht. Een kind, de baas, wat ik net al zei. En uh, toen zijn we gaan doorbrengen. Ja, ik ja, vertel het net eigenlijk al een beetje. Ja, Prikken jullie ook door naar andere organisaties die dingen uh, organiseren? Ik denk even aan Waternet. Ja, Nationaal Park zuid kennemerland heeft ook een aantal activiteiten op onze agenda staan. Um, we, zijn, ja, we proberen natuurlijk vooral ondernemers, maar ook instellingen. Nou, we zijn renningsbegaden, brandweer, uh, politie... Um ambulance die hebben er gestaan, de bibliotheek heeft uh, meegewerkt uh, we hebben ook uh, de recreade en de stichting Wandelvierdaagse. Vierdaagse, dus wat dat betreft uh, we nou, doen het had... echt met z'n allen je had het over jeugdburgemeester, vorige keer hadden we Gerard Scholt hier even over uh, de, de jeugdboswachters oké okay, ja, ja er zijn, ze hebben de ook de heel de veel de leuke de activiteiten uit. ja hoor, wij, uh, uh, wij nodigen iedereen uit um, qua instellingen, ondernemers moeten wel aangesloten zijn ja. bij de VV, dat ja, een meerwaarde van het, het, het participatieschap van de VV, Maar die deden ook ontzettend enthousiast mee. Het is echt heel leuk. Ja, goed, Jullie bundelen eigenlijk alles op dat grote doek bij uh, de zijgevel van ja, ja, Daar Anteel. staat Kids Adventure Week op en het hele ja. programma. Ja, nou, voor diegenen die gewoon nieuwsgierig zijn, vandaag is nog open oma maar zaterdag staan nog wat activiteiten op de planning. Maar ook gewoon als mensen nog willen zien wat er allemaal is gebeurd dan uh, kunnen ze dat op onze website nog even bekijken. Het is heel goed dat je het zegt. Dankjewel voor je, voor je komst uh, hier uh, naar Hotel Hoogland. En tot nou, het uh, nieuws van 11 uur. Nog muziek uit de toverdoos. Dit keer door Daan Lefferts uh, ingestart. En dat heet Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Hartstikke goed.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 That we don't build our hopes up to high. Cause she's got her own obligations. En sub, sub do art. Het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.